Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na action roepen nu ook Top 1 Toys en Marskamer speelgoed terug waar misschien zand met asbest in zit. Er geldt een waarschuwing voor knutselsets van Creafun, waarmee je zandschilderijen kunt maken. Die sets zijn het afgelopen jaar te koop geweest. Bacont en VWA doet onderzoek naar asbest in speelzand. Telecom-provider Odido gaat onderzoeken of het inderdaad te lang gegevens van klanten bewaarde, zoals het FD beweert. Na de hack van vorige week kregen mensen die al vijf of tien jaar weg waren een waarschuwing van Odido. En dat terwijl het bedrijf belooft klantgegevens niet langer dan twee jaar te bewaren. De Amerikaanse burgerrechtenactivist Jesse Jackson is overleden, hij was 84. In de jaren 60 trok hij samen op met Martin Luther King. En toen die werd vermoord, werd Jackson meer en meer de spreekbuis van de zwarte Amerikanen. Twee keer probeerde hij voor de Democraten presidentskandidaat te worden, zonder succes. En in Londen zijn de afgelopen weken honderden mensen gearresteerd voor het stelen van mobiele telefoons. De politie zet onder meer drones en gezichtsherkenning in om het enorme aantal diefstallen aan te pakken. Maar we kunnen het niet alleen, zegt de politie. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat gestolen telefoons onbruikbaar zijn. En dan het weer van Weer Online. Buien met regen, maar ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag kan soms even de zon schijnen en het wordt 5 tot 7 graden. Komende nacht helder met kans op lichte vorst. Dit was het nieuws op Slam. Jeroen, dankjewel. Het is 1 minuut over 11. Dit is Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Twee vertragingen, allebei richting onze oostenburen. De A12 richting Oppenhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten. En de A 37 richting Meppen. tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. Ook daar 10 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus speelboost. Hilke. Slam. Hilke Ja, dan gaan we met die heerlijke track van Bruno Mars. I Just Might komt eraan. Ook terug in de tijd met David Eken. Een echte slam, house in de pauze, throwback. Sexy bitch komt eraan. Nou, X1 en Fujo por Maar terug in de tijd, 2015, het jaar waarin Max Verstappen debuteerde als jongste F1-coureur ooit. Het was het jaar waarin we met z'n allen computerden op Windows 10. We keken in de bioscopen naar het zevende deel van Star Wars. Weet je dat Armin van Buren ook groot fan is van, van Star Wars trouwens? Hey guys, what's up? It's Armin van Buren here. And welcome to my man cave. Uh... <lacht> The lightsabers are here. Little R2-D2. Super happy that I have him here. Ooit gaat hij een keer de soundtrack maken voor een nieuwe Star Wars-film. En 2015 elk jaar van Axel en Ingrosso. Een waanzinnige track, yo, The Sun is Shining, bij Slam de achteraan Bruno Mars. En I Just Might heel keer bij op je ditse ochtend met Taylor Cray naar David Garner en Eiken. hier is Sexy Bitch. En James en Love on Halt hier bij Slam. Een hele goede morgen en voor iedereen onder de rivieren. Wordt er nog een beetje carnaval gevierd vandaag. Ja, de echte die -hards, die gaan nog een paar dagen door, toch? Tot en, met, tot en met donderdag kun je daar gewoon lekker in de lampen hangen. Eh, onder andere in Krabbegat staat vandaag de optocht op het programma. Dus even hopen dat het daar droog blijft. Anders gaan al die papier wagens weer eh, gewoon richting, richting de straat. Eh, Sam Veld komt uit Bokstel. Daar zou je verwachten. Die is volop carnaval aan het vieren, maar daar heeft hij het veel te druk voor. Druk bezig met muziek maken. Hij is ook af en toe in de weekenden nog wel op tour. En hij is natuurlijk vader geworden. En voor zijn zoon, hij zijn Samveld, komt aan Na 24K golden en E&D, hoor. MoodBashlam. Why you always in the mood? Fuckin' round like a brand new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 You sneak back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 Zalveld en Hello Black. En hey Sun hier bij Slam. En nieuwe muziek. ontdek je bij Slam, ken je Jaden Boysen nog? Let's go. Domineerde de zomer van 2024. Op je met deze track Let's Go. En Jaden Boyson is terug. Hij heeft een nieuwe, nieuwe track uitgebracht. Die vinden we zo goed. Het is de Slam X Marathon Track of the Week. En je hoort hem zo meteen hier.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 Het niet. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur. Bij Etos spaar je nu voor meer dan 25 gratis Etos merkfavorieten. Dus wordt het mascara of toch handcreme. Download de Etos app, meld je nu aan voor Mijn Etos en spaar mee. Kijk op etos.nl voor de voorwaarden. Mooi van Etos. Geen feestje zonder Kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie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 Dan de wegen af het flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 14 minuten. De A37 richting Meppen. Tussen Zwarte meer de grens bij Duitsland. 10 minuten. En de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Brug over het Wilmina-kanaal. Je vertraging is daar 14 minuten. Nieuwe muziek van Jaden Boysen. Hij heeft de Marathon track of the week. Je hoort hem. naar Justin Dit is Turn the Lights Off. Oh <laughs>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 Blue. Is dead, is still cute. Hey, I can't keep my mind oh. off you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 Nieuwe muziek. Jaden Boysen. Kon je al kennen van Let's Go? Die zomerklapper uit 2024. En deze week pakt hij de Slammix Marathon Track of the Week. Nieuwe muziek van Jaden Boysen. Upside Down. Ga je deze week extra vaak horen. En verontrustende berichten uit de wintersportgebieden. Er gebeuren daar steeds meer ongelukken. Dit jaar zo'n 20% meer ongelukken in vergelijking met vorig jaar. Uh, ze zien daar dat uh, mensen met te weinig ervaring... te uh, moeilijke pistes uh, pakken en daardoor een uh, soort brokkenpiloten worden. Er wordt ook te veel gedronken in de wintersportgebieden. Ja, met drank op de skis. Daar moet je wel een beetje ervaren voor zijn, anders gaat ook dat uh, mis... Ik uh, kwam zelf laatst uh, slokkie stokken tegen. Slokkies. Dit zijn uh, skistokken. Uh, Die kun je opendraaien en dan kun je dan je jegermeister instoppen. Ja, het zal allemaal niet helpen in het, uh, in het veiliger maken van uh, de pistes. En zometeen hier, Robin Schulz komt uit Duitsland en is, uh, ja, omdat hij zo dicht bij de wintersportgebieden woont, zeer behendig op zijn skis. Uh, en George Robin Schulz zometeen samen met uh, Dennis Lloyd. Zijn track Young Right Now. Ook oh, die nieuwe track van Harry Styles, heb je die al gehoord? Beetje verrassend. Wel lekker. Aperture. Na Cyril, hier de Stamlet in Baschelen. 16 mei is hij in Nederland. Hij doet meerdere shows in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles. En het zou zomaar kunnen dat je hem gewoon tegenkomt op, uh, op straat. Harry Styles is vervent hardloper. En ook altijd als hij op tour is. Dan, uh, dan gaat hij altijd even naar rondje hardlopen. Ook uh, voorgaande jaar als hij in Nederland was. Werd hij vaak uh, gespot. Dus misschien moet je zelf ook even gaan hardlopen. eindelijk wat doen aan uh, de goede voornemens. En kom je gewoon Harry Styles tegen. Je hoort de nieuwe muziek. Aperture by Slam. Onderweg naar nieuwe house in de pauze. En hier zijn Alessa en Nate Smith en I Like It by Slam. Slam, dit ochtend overleeft en we knallen de dinsdagmiddag weer... met uh, je favoriete lunchbreak tussen 12 en 2. Hou ze in de pauze met onder andere Los Frickerties. Taylor Swift en ook David Guerra. Komt eraan. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trek Pleister. Met maar liefst 50% korting op heel veel Oral-B elektrische tandenborstels. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Gaan we deze zo nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu, Ja Jazeker. Want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg boekzeeel. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Raamdecoratie kiezen? Carwij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op carwij.nl. Carwij, maak het mooier. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg boekzeeel.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 Oranje Fonds voor een verbonden samenleving. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding appeltaart voor maar 3 euro. Kombikorting op diverse soorten groenten. Nu 4 voor 5 euro. En Dr. Utker Big Americans. Nu 1 plus 1 gratis.